Het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS meer wapens aan Oekraïne gaat leveren. Het zullen vooral defensieve wapens zijn, omdat Oekraïne momenteel hard wordt getroffen, zegt Trump. Vorige week hield het Amerikaanse ministerie van Defensie nog wapenleveringen aan Oekraïne tegen. Het Pentagon zei toen dat de eigen wapenvoorraad te veel begon te slinken. De afgelopen tijd voerde Rusland verschillende grootschalige luchtaanvallen uit op Oekraïne... Trump zei daarover helemaal niet blij te zijn met de Russische president Poetin. Bij een steekincident op straat in Nieuwegein is gisteravond een jong meisje gewond geraakt. De politie heeft de man aangehouden en doet onderzoek. Buurtbewoners zeggen tegen RTV Utrecht dat een verwarde man betrokken was bij het incident. De gemeente Nieuwegein zegt dat het meisje niet ernstig gewond is geraakt en thuis is bij haar familie. In februari werd in een andere wijk in Nieuwegein een meisje van 11 doodgestoken op straat. Een man van 29 zit daarvoor vast. Het dodental door de overstromingen in de Amerikaanse staat Texas blijft oplopen. Op dit moment zijn meer dan 100 doden geteld. Reddingsteams zoeken in het rampgebied nog steeds naar overlevenden met boten, helikopters en drones. De overstromingen ontstonden vrijdag toen in korte tijd veel regen viel...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 Het AZC in Zwolle komt in een woonwijk. Daar wordt plaatsgemaakt voor 400 asielzoekers. Het weer vanuit het westen trekken buien over... met kans op hagel, onweer en veel regen in korte tijd. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag een afwisseling van zon, wolken en af en toe een bui... bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.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 Forgot tomorrow We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 En dan gaan we naar de volgende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 Tú me hiciste caer, es seguro que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel cambiamos de escena Hey RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te codio pago mi condena Nena Cambiamos de cena de RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te codio pago mi condena ey. Let me feel that water.